West de titel Tijdschrift van het jaar. Carlijn van Overbeek was 39. Het weer in het oosten eerst nog bewolking, maar vanuit het westen klaart het steeds meer op. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.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 Het zijn allemaal van die laatste dingen die je dat toch allemaal moet regelen. Ja, ja. Je, moet niet, je moet eens weten hoe dat gaat hierover. Met een seconde voor de uitzending. Goed. Uh, goedemorgen Zandvoort. Week 29. 17 juli 2010. Don, je bent er ook weer. Ja, Jaap Koper. We zijn er weer allebei. En uh, ja. we gaan er weer iets van maken vandaag. Ja. Uh, leuk programma. Dat is wel de bedoeling. Ja, we hebben weer wat nieuwtjes. We hebben... Wat voortgang gaan we bespreken, uh, zoals uh, ongeveer om uh, tien over tien. Ja. gaan we weer praten over de voortgang uh, van Recreade, ja. die zijn tweede week ingaat. Ja. Uh, daarna, we zullen, zullen wat meer muziek vanochtend hebben. Er zijn wat mensen met vakantie, dus uh, we zullen iets meer muziek in het programma hebben dan, uh, dan normaal. Maar ja, die ruimte moet er ook zijn. Ja, want het uh, eerste uur verder nog de, de Engelse première bij de galerie Koenraad. En dat is uh, de dames die daarover gaan praten. José en... Dan ben ik die andere even, even ik kwijt. Ook, ik ook. De, nou, dames goed, de dames Koenraad. De dames Koenraad in ieder geval. Uh, tweede uur gaan we praten met uh, wethouder Taters. Loco-burgemeester, moet ik eigenlijk zeggen. Want ja, niet Meijer is er op dit moment niet. Dus moet iemand de zaken waarnemen. En dat doet uh, Wilfred Taters. De, de eerste loco-burgemeester. de ja, eerste ja. loco-burgemeester. we ja. hebben er nog twee. En dat zijn Gertone en Anders Hanbergen. Dat is. In de vroege 2 en 3, respectievelijk Genoeg. juist. Nou ja, we gaan in ieder geval met hem praten over de voortgang in die grote bouwput daar uh, in het centrum van het dorp. Vraag, uh, me, af. David Skure, uh, ja. Vraag me af of hij zijn bouwhelm uh, bij zich heeft vandaag. Uh, nou, ja, misschien heeft hij hem bij zich. Ja, Dat wil ik uh, wel zien. Maar, en misschien kunnen we van de gelegenheid gebruik maken om ook eens te vragen in, in het kader van de economische situatie. Mm -hmm. Hoe het nou met andere projecten staat. Ja. Of die de koelkast ingaan of, of niet. Wat, uh, wat we gaan doen in ieder geval. Ja, en als laatste in de tweede uur Jazz Festival met Hans Rijmers. Dat uh, sowieso. We zitten natuurlijk ook weer nu in Hotel Hoogland tussen 10 en 12. Gastdame is vandaag Nel Kerkman. En ook zij tekende voor de redactie vandaag. Techniek! Is niet van Roy Halleman. Hij is er wel, maar de techneut van vandaag is uh, Pascal ja, van der Beek. We hebben de luxe van twee technieken. Ja, er is niet er een, de uh, een ondersteunend en de ander is uitvoerend. Dus uh, dat zo werkt dat dan. En ja, zoals gezegd, we zitten hier tot 12 uur. We gaan maar eens beginnen met een stukje muziek, lijkt me dat uh, wel een heel slim idee. Laat maar horen. All I could taste is this moment And all I can breathe is your light And sooner or later it's over I just don't want De Google Dolls waren dat, uh, bijna 10 minuten over met inmiddels geworden bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Ja Jaap, uh, ja. even een serieus onderwerp hè, voor we mm -hmm. verder gaan met het programma. Ja. Uh, vanochtend in het Haarlooms Dagblad, uh, groot artikel op de voorpagina over uh, een 17-jarig Duits meisje wat verdronken is in ja. Zandvoort. Ja. Nou herinner ik me uit mijn jeugd in de vijftiger jaren dat het ...per seizoen een aantal keer voorkwam... ...dat er iemand verdronk. Ja. Daarna is het jarenlang eigenlijk... ...heel veilig geweest. Uh, waarschijnlijk heeft de regingsbrigade... ...op een heel andere manier is hij te werk gegaan. Mm -hmm. En nu gebeurt dat toch weer. Ja, dus, uh, ...ik weet ook niet precies wat er, wat er nu... Uh, ...wat er los was, maar het gebeurde... ...gisteren rond een uur of één... En ik zat in de buurt daarvan. Dus dat is ook altijd heel uh, nou prettig. Tussen aanhalingstekens. Dat en eigenlijk uh, zeg ik het nog een beetje. Be ja, zeg ik het nog eigenlijk op een hele sarcastische wijze. Uh, want uh, wat gebeurde er nou precies? Eerst kwam de politie in actie. Dat, was, uh, dat waren twee auto's. Vervolgens kwam er een, uh, een auto van de reddingsbrigade erbij. Die mogen tegenwoordig ook zwaailicht en sirene voeren. Dat mag, ja. want dat heeft Ernst Brokmeijer ooit hier in deze uitzending verteld. Ja. Uh, vervolgens kwam ambulance nummer 1, 2, 3 en vervolgens ook via de Noordboulevard zelfs nog een vierde ambulance ja. plus een traumahelikopter. En, ja, en toen was het echt uh, serieus uh, shit om het maar zo te zeggen. Uh, want ja, op, uh, de nieuwsberichten zijbelden toen heel langzaam binnen. Het ging om uh, een aantal Duitse zwemmers, vier stuks. Ja. En die waren in moeilijkheden gekomen aan de kust bij Zandvoort. En dat had allemaal te maken met een mui. Een mui, ja. ja. En, Waar wij als kind altijd al voor gewaarschuwd. Ja, werden. je ging niet verder tot, uh, tot uh, de tweede bank, zeg ja. maar. Hè, tot uh, ja. je knieën aan, uh, in het water en dat was ja. het dan. En ja. uh, vervolgens uh, was het... Uh, ja, was het, als je dat te ver deed, dan werd je gewoon uh, teruggefloten door uh, de Zandvoortse reddingsbrigade. Uh, ja, ja. Want zo ging dat. En vervolgens uh, is uh, daar een, ja, uh, ook nog een blauwe helikopter uh, gezien. En gesignaleerd, ja dank u, straks heb ik geen beeld meer, fijn. <laughs> dat gaat hem wel goed hoor. <laughs> en uh, het was op een gegeven moment een uh, situatie dat uh, die blauwe helikopter, ik denk dat die van, uh, van de KNRM of van de veiligheidsregio, dat weet ik niet precies meer. Maar ze hebben een, een stuk van de, van de kust uh, onderzocht van wat er nou precies aan de, aan de hand was. Um, Eén Duits meisje van 17 die is uh, meteen ter plekke uit het water gehaald, gereanimeerd door de Zandvoortse Reddingsbrigade, althans wat de nieuwsberichten ons uh, vertelden. En daarbij kwam op een gegeven moment een van de ambulances in actie en onder politiebegeleiding is die ambulance weggereden. Dus ja, ja. dat heb ik allemaal gezien. Dat ging echt met een, met een snelheid van waar, ik, waar je u tegen zegt. Ja en vervolgens hebben de hulpverleners zich gebogen over de drie anderen waarvan één een, een man was en de andere drie waren dames... En uh, er is er één die... Uh, de man is, als het goed is, nu uh, in het ziekenhuis. Maar uh, is, is buitenlevensgevaar. Is buitenlevensgevaar. Mensen, ja. Dat heb ik uit Klopt. het hele verhaal uh, begrepen. En ja, het was, het was echt een, uh, een, een vervelend uh, verhaal, eerlijk gezegd, uh, gisteren. En ja, je denkt op zijn minst op, op, op het moment dat het gebeurt... Waarbij helikopters en al dat soort dingen meer, ambulances uh, af en aanrijden Ja, dat is niet prettig als je dat van een... Uh, ...van een enige afstand kan bekijken van wat er zich allemaal afspeelt. En het was best wel een hectische tafereel vanuit mijn gezichtspunt gezien. Ja, dat was een ooggetuigenverslag bijna. Ja, het, was, het, was, het speelde zich af... Bij de reddingspost uh, Noord van uh, Piet Oud. Daar, uh... ja, nou, ten Noord toch? Dat mirage? Of... Ja, nou, mirage, daar gebeurde het. Maar men is uiteindelijk bij, bij de reddingspost... Uh, hebben ze het, uh, hebben ze het ja. verder uh, opgelost. Ja, Want daar is ook de trauma-helikopter uh, geland. En dat, uh, er zijn ook uh, foto's van. Uh, bij... Uh... Uh, onze, uh, ja, eigenlijk onze freelance uh, fotograaf Michel van Bergen die, uh, die doet dat uh, met uh, enige regelmaat. En die heeft daar wat foto's van gemaakt. En die traumahelikopter, helikopter die is ook echt uh, binnen noodtime was hij daar. Dus het is allemaal heel uh, snel en gladjes uh, verlopen ja, ja. in dat opzicht. Ja. Ja, en dat er dan toch een dode te betreuren is, ja, dat is niet uh, voorzien. Bovendien, moet ik er ook bij zeggen, is uh, de hele situatie uit handen gegeven aan de regio Kennemerland. Veiligheidsregio, Kennemeland, want uh, met zo'n situatie kom je er gewoon niet... Uh... Nee, die zullen het moeten, moeten coördineren. Ja, dan, dan komen er toch weer wat vragen. Hè? Als, je, als je hier zo voor de rotonde tot je knieën het water in gaat of iets verder, dan word je teruggetoeterd. Ja. Uh, hoe zit dat aan, aan de Noord- en Zuidstranden? Mag de reddingsbrigade daar patrouilleren? Mogen ze daar optreden? I of hebben ze daar de middel? Of het geldt niet voor? Of is dat niet hun terrein? Ja, Ik zou dat soort dingen wel eens willen weten. Ja, want... Misschien een uh, leuke gelegenheid uh, voor, uh, voor Ernst Bronkmeijer, uh, de man van de reddingsbrigade die wij kennen... om daar wat uh, tekst en uitleg over te geven. Hoe dat, uh, nou ja, Tekst en uitleg is dan zo zwaar, maar misschien dat hij een toelichting zou een toelichting. kunnen geven over, ja. over dit hele verhaal. Want je, je gaat je nu afvragen, je ziet dat het recreëren aan het veranderen is. Ook dat Noordstrand, wat vroeger... Echt stil was. Waar alleen de mensen uit de strandhuisjes waren. Ja. Uh, zie je steeds meer recreanten komen. Die helemaal niet in die drukte willen zitten. Bij die strandtenten en dergelijke. Ja, ja. Dat betekent dat er ook gezwommen gaat worden. Ja. En, en ja, wij Zandvoorten, weten. Zo langzamerhand wel. Uh, dat een mui levensgevaarlijk is. Ja. Tot op, op zekere hoogte. Je moet weten wat je doet. Want er stond gisteren in het ook. Een, uh, of vanochtend. Er stond er een, uh, een, een stuk tekst bij. Van als het je overkomt. Ga niet in de, tegen de stroom inzwemmen. Ja. Laat je gewoon meevoeren. Je komt er vanzelf uit. Alleen, ja, uh, hij gaat wel uit, een beetje uit de kust. Maar dan heb je genoeg energie om in ieder geval om, een beetje weer richting ja. de kust toe te, toe te zwemmen. Nou ja. dus dat is wat, uh, wat er gezegd wordt. Uh, onze vaders en moeders hebben ons dat wel ingeprint. Uh, maar in, ik denk ook dat de Zandvoortse Reddingsbrigade dat uh, gedaan ook, heeft. Ook, ja. Dan gaan we eventjes uh, kijken naar, uh, naar, uh, naar iets anders. Want dat is wat, wat, uh, wat, ja. wat, wat, wat prettiger denk een, ik. Een andere actualiteit, een, een nieuwtje op het circuit, een nieuwe ja, ja, raceklasse. Dat, dat, dat, dat is uh, de, de Radical Masters, nou is het zo dat die, het is eigenlijk het Radical Speed Weekend zoals die officieel te boek staat. <coughs> maar uh, die Wat auto's, het zijn twee zitters, het zijn, ja, uh, oh. het zijn, ja je, je, je kan het vergelijken met de auto's die we op Le Mans uh, zien, bij de 24 uur, ja. Nou, daar uh, hebben ze wel wat van weg, alleen zijn ze dan wat kleiner van formaat, behoorlijk stuk uh, kleiner. En die dingen die gaan ook best nog wel snel ook. Ik geloof dat, een, uh, een, dat er nog een tijd is van onder de twee, ruim onder de twee minuten. Ik denk dat ze rond de 1,50 geloof ik uh, rondrijden. Het gaat best uh, wel uh, pittig eraan toe. Het was de bedoeling ooit dat er een nationale raceklasse zou worden. Alleen er waren te weinig uh, aanmeldingen. De enige Nederlander, of tenminste in ieder geval wat ik ervan begrepen heb, is dat Tim van Gogh aan deze Red Speed Weekend mee gaat doen. En er is, uh, dat doet hij dan samen met nog iemand. Uh, het is een equipe wat, uh, wat dan in actie gaat komen. Uh, er zijn twee races. Vandaag is de eerste en morgen is de tweede. En die gaan over 50 minuten. Ja. En dat is denk ik, nou, een behoorlijk startveld van, uh, van een wagen of dertig, wel meer denk ik, stukken veertig misschien ook nog wel. Het wordt uh, onder het uh, MOM ja, eigenlijk wat optreden, de Shell Racing Solutions Medical Masters. En daarin zullen de beste coureurs van uh, Europa tegen elkaar in actie ja, gaan komen. Ja. Ik, ik, ik, ik zie het woord carbon een paar keer in de ja, voorkomen. Dat is als als materiaal. Is dat iets typisch voor deze klasse? Uh, waarschijnlijk de carrosserie of. Uh, dat is de buitenkant, hè. Ja, de carrosserie is uh, natuurlijk, uh, is, is, is natuurlijk uh, wat steviger. Maar de buitenkant, hè, dat is afgewerkt met, uh, met carbon materiaal. Het is een vrij licht materiaal Gebruik, gebruikten ze. Uh, ik denk nu ook nog steeds in de Formule 1 ook. Ja. Uh, dat, zijn, uh, dat, zijn, dat, is, dat is een. Uh, en in de Tour de France, hè? De fiets ook. Ja, de fietsen van de toeren worden, ja, worden ook van carbon gemaakt. Het is een heel licht materiaal en daardoor kunnen die auto's ook zo snel. En ja, als het ook uh, misgaat, dan zie je die stukken er ook in één kracht vliegen. Dus, ja, ja. Uh, en dat, dat is hetzelfde ook bijvoorbeeld bij de DTM, gebruiken ze dat spul volgens mij ook. Dus het is een, uh, het is een vrij uh, licht materiaal. Wat je gebruikt om, om die auto zo snel mogelijk uh, de baan over uh, ja. te laten rijden. Dat kun je ze ook repareren met een tubieke velpon natuurlijk. <laughs> oh, <laughs> dat is wel erg. Ja, het, het is We hoeven niet bij verstegen om <laughs> uh, een bandje te repareren of wat dan ook. Maar het is, uh, vandaag uh, is het zover. Uh, vandaag, uh, ik dacht dat ze zo uh, rond deze tijd uh, wel uh, begonnen waren. Uh, met, uh, met het een en ander. En vanmiddag, dus aan het eind van de middag, is het dus de eerste race van de Europese serie. En morgen is er dan, om een, is dan de tweede race. Uh, vandaag om tien over vier vindt die, uh, die, die eerste race plaats. Dat is een première dus. Uh, een, prim een primeur. Ja. En uh, morgen om drie uur is dan de tweede race. Okay. Dus, uh, en die gaan dan over 50 minuten. Dus uh, mensen die uh, eventueel willen weten hoe dat is. Als het goed is, ik ga straks in ieder geval rond ja, de uur of uh, half vier ga ik er uh, weer naartoe. Tussendoor ook nog wel eventjes, om te weten van uh, hoe of wat. En uh, mensen die het echt willen weten, te, uh, tussen tien over vier en vijf uur, dan weten de heer Albert Jan Vos en de heer Harms ook meteen waar ze aan toe zijn. Want dan zal ik er in ieder geval nog nou, wat okay. over En jij doet verslag? Ik ga daar naartoe in ieder geval, want oh. ik uh, ben ook nog uh, werkzaam voor een plaatselijke krant uh, hier in oh, deze, ja. uh, in ja, deze ja, buurt. Ja. En dat is ei de eigenlijke reden waarom ik er naartoe ga. Dus, uh, ja. dat, uh, ja. Ja. Dus dat is uh, zo'n beetje het weekend in de notendop. Ja. Het is jammer dat onze voorzitter Pieter Jouwstra met vakantie is. Waarom? Dan had hij gisteren nacht de eerste iPad kunnen gaan halen. Want nu oh. zitten we met een laptop voor ons en een iPad zou toch wel wat mooier is geweest het zijn. Is het zo? Nou ja, een laptop is ook wel handig hoor, eerlijk gezegd. <laughs> dus, uh... Maar dit is echt voor een iPad lijkt me. Dat zijn leuke dingen. Moeten we toch eens aan Pieter vragen als hij terug is? Ah, of die uh, 500, of, 500 ik... euro uh, ja, Even voor heen. een iPad. <laughs> dat is de <laughs> dat actualiteit die, wel die je hier voor je neus hebt. Ja, precies. Goed, uh, dat was eventjes alles uh, doornemend. Eerst het wat serieuze en dit is een wat, wat uh, lichter onderwerp. Ik denk dat het weer tijd is voor een uh, stuk uh, muziek. Voor een stukje muziek. Really I'm not making plans for tomorrow Let's live for tonight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 werk dat. Ja. <laughs> Die sociale media. Jaap is God. nog steeds bezig met zijn ah, laptop. Nou, dat is ja, ja, maar, maar het is nu wel even over. We gaan uh, praten uh, pra met uh, Mike Kappel van uh, Recreade. Mike, je ziet er nog goeiemorgen. Goeiemorgen. Je ziet er fris uit nog na een week Recreade. Viel het wel mee? Het uh, viel heel erg mee. Nou, niet qua aantallen kinderen, maar uh, qua organisatie verliep eigenlijk alles vlekkeloos. Dus ja. dat is heel fijn. Waarom zeg je qua aantallen kinderen? Waar nou, we veel? hebben heel veel kinderen gehad. Heel veel kinderen. Zwaar ja. was het dus. Uh, voor de Teamleden wel, voor mij niet. <laughs> voor jou niet zo. Nee. Ja. Nee? Hoezo niet? Omdat ik de kinderen niet begeleid, maar de teamleden. Ah, daar zit het hem dus in. Ja. Ja, ja, de leidingen. En, Marke... Daarom slaapt de leiding ook nog, zeg maar. Nu. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar er was een vraag die bij me opkwam vorige keer al eigenlijk, toen we het erover hadden. Uh, de vrijwilligers die jullie hebben, dat, uh, daar zijn ook stagiaires onder? Uh, dit jaar niet meer. Uh, vorig jaar uh, vijf. En dit jaar zijn er een heleboel afgestudeerd. Dus die staan nu voor de klas. Ja, ja. Uh, is het moeilijk om, uh, om die te krijgen, stagiaires? Of zijn ze te dringen? Uh, het wordt steeds makkelijker omdat er een heleboel uh, jongeren in Zandvoort zijn... rond de 15, 16, die recreëren heel erg leuk vinden. Dus die stromen langzaam in. Ja, maar ik bedoel meer de mensen die later ergens in een uh, pedagogisch beroep terecht gaan komen. Dat kan onderwijs allemaal. zijn. Ja. Ja, ja. Uh, die zoeken vaak naar stageplekken. En ik, ik weet dat stageplekken vaak moeilijk te vinden zijn. Ja, wij bieden alleen natuurlijk maar een stageplek voor twee weken. En de ja. meeste stageplekken voor echt Pabo of SPW zijn uh, een half jaar. Oh. Een dag in de week. Dus dat redden we niet. En vroeger waren er nog witte stagepunten. Dat je vrijwilligerswerk moest doen. Ja. Maar dat wordt tegenwoordig steeds ja. minder. Ja, ja Pabo. Ja, ik ben nog van de... Van de oude stempel. Wij gingen naar, uh, als kwekeling naar een, uh, een school toe. Om onze stage te lopen. Is ja dat klopt, niet is, meer nog dat is nog steeds zo. Het is nog steeds zo, ja. Nou, ja. Toen heette het ook nog kweekschool. Ja, nu heet het PABO. <laughs> ja, ja. ja maar, dit, maar daarnaast worden ook stages gelopen en voor een gedeelte bij jullie? Ja, voor een gedeelte bij ons, uh, want je krijgt gewoon uh, zoveel uur per dag stage. En aangezien uh, zowel Jan als ik in het onderwijs zitten en mogen begeleiden, ja. kunnen wij gewoon stageverslagen schrijven. Oh, Oké, okay. uh, en vanuit die hoofd is het voor jullie niet zo moeilijk om uh, mensen te krijgen? Nee, klopt. Maar ook niet omdat er tegenwoordig heel veel mensen echt uit Zandvoort komen die recreade doen. Die vonden ja. het namelijk gewoon, vonden het als kind leuk. Gaan dan meedraaien om te helpen en worden dan op een gegeven moment 17, 16, 17 en mogen dan teamlid worden. Oké, okay, onder toezicht van jullie? Moeten... Onder toezicht van ons, ja. ja van of van vak, oudere teamleden. Vakmens. Ja, ja oké, okay, goed. Oké, okay, nou die eerste week, die is goed verlopen. Ja, die is perfect gelopen. Soms zelfs uh, 90 kinderen per dagdeel. Dat is ongelooflijk. Per project. Dus het was wel heel druk. Ja, en uh, jullie gaan nu uh, de tweede week uh, beginnen. Wanneer start hij vandaag al? Uh, zondagavond. zondagavond start hij. Ja, voor de teamleden start hij nu al. Die zijn nu alle decors aan het verwisselen en uh, alles opnieuw in orde aan het maken. En zondagavond begint het weer met volksdansen en boppelkast. Zowel ja. in Noord als op het Gassersplein. Jullie wisselen om nu de, de, de, de programma's? van. Ja, van er wordt de... nu van programma gewisseld. In het uh, centrum gaan ze het nu hebben over mosretna. Dat is andersom, maar dan andersom geschreven. Ja, ja, ja. En die gaan uh, alles andersom doen deze week. Dus het hele thema gaat andersom. En, uh, ja. en in Noord gaan ze het hebben over uh, een feest. En over iemand die een vreselijke hekel aan feestjes heeft. Ja. Dus die van plan is alle feesten van dit jaar te gaan verpesten. Dat gaan saboteren ook. Ja, absoluut. Ik, ik denk aan die uh, groene gifkikker die, uh, die Tom. Uh, of in ieder geval. Ik weet even niet uh, zijn naam. Uh, die acteur Jim Carrey. Die, ja. uh, die vervelende man die uh, de kerst. Uh, de grunge ja, heeft, geloof ik. Of ja, nou, dat principe Zoiets? is het, ja. denk ik. Ja. Maar het gaat natuurlijk allemaal met hulp van de kinderen goedkomen. Zijn we straks geen Sinterklaas? Is toch jammer? Ja, ja. ja. ja. ja dus, uh, die teamleders gaan dan een beetje de bad guy uithangen? of? Ja. Oh. Ja, en dat doen we onderling ook. Want we spelen met de teamleden dit jaar het spel Wie is de Mol. hij dus, ja, vorige uh, week ook al. Uh, wij zijn overal uh, opdrachten aan het uitvoeren. Wie is de Mol? Ja, dat kan ik natuurlijk niet <laughs> zeggen. Ja, ja. Er zijn er wel al twee uit. En oh, aankomende zo? zondag gaan er weer twee uit. Die niet meer mee mogen doen. Ja. Dus, um, en dan heb je er nog? Hoeveel heb je er dan nog over? Ik heb er dan nog zeven over. En, die... en dan gaan er woensdag weer twee uit. Ja, dan moeten de laatste, de laatste vijf moeten kiezen. Oh. Dus ik ben heel benieuwd wie het gaat uh, redden. Oh, ja. maar, is dat, is dit, hoe, maar hoe werkt dat dan? Want voor, zonder dat je dat prijs geeft van wie is de mol... Ik Wil heb van tevoren iemand als mol aangewezen. En die geef ik opdrachten. Uh, ja, en ja. Uh, daar spelen wij een groot spel mee. Ja. Door het dorp. en Met foto's. En met, uh, om ook de teams. Het zijn natuurlijk twee verschillende teams. Mm -hmm. En dat, dat is heel lastig om die samen tot één geheel te brengen. Want ze slapen, koken en leven wel twee weken samen. Mm. Dus nu hebben we een spel bedacht... waardoor twee teams uh, één geheel vormen. Uh. Dat versterkt denk ik ook de teamspirit. Ja, ik. absoluut. Dat lijkt mij wel met, met dat opzicht. Maar um, is het ook zo dat, we, dat de kinderen die uh, meedoen in die spelletjes... daar ook iets van merken? Dat zo'n mol op een gegeven moment dan... Nee, van het team, nee, nee. zo'n nee, nee, nee, ze storen alleen de teamleden. Ze storen dat alleen is, de ja, teamleden. Ja, dat is de opdracht. Ja. En waar moet ik dan aan denken? In, uh, in welk uh, foto's verwisselen. Of uh, telefoonnummers uh, wissen uit telefoons. Uh, of, ja, uh, ja, ja, ja. Je echt soorten, de boel verzieken. Ja, echt de boel een beetje verzieken. Ja. Ja. En uh, elke keer krijg je een spel. En aan de hand daarvan krijg je weer een tip. Waardoor je weer iets dichter bij de kloel gebracht wordt. De teamleden dan? Ja, de al. teamleden. Ja, dus die, die, het lijkt wel een soort clue dan. Ja, dat, dat, dat is het ook eigenlijk. <laughs> dus je krijgt dan een of ander bloknootje mee? Ja, ze hebben allemaal een bloknootje met een nummer en ja, een poppetje ja. met een nummer. En ja. daar moeten ze codes van ontcijferen. Dus het is uh, heel spannend. En degene die het raadt is de winnaar. En wat krijgt hij dan? Eeuwige roem? Ja, ik denk eeuwige ja Ik ben heel erg ja van En dan volgend jaar een nieuwe spel en dan weten ja. ze het weer niet. Ja. En ik moest als tip geven, maar iedereen slaapt nog, dus dat is mooi. Ah, oh, dat is wel mooi. Wit. Wit. Ja. Wit. Dat zeg maar niet. Maar nee, dat hoeft ook niet. niet. <laughs> ja. Nee hoor. Uh, goed, maar je gaat nu die tweede week in. En afgezien van het spel, in het spel wat jullie spelen. Ja. Heb je al een vooruitzicht voor de kinderen die, die al gereserveerd of geboekt? Ja, dat hebben? zei ik net. Dat, dat ja? zijn de projecten die ze gaan draaien. Ja. En we willen als grootste feest natuurlijk uh, vrijdag doorgeven. Dat is zandekraampie. Ja. En dit jaar is het op het Kerkplein. Want we doen het samen met de Protestantse kerk, met de Bazaar. Ik voor een jaar om over. te proberen. Ja. Ja, ik las er wat over. Uh, en wat betekent Sinterkraampje nog even voor? Uh... Sinterkraampje is een heel groot kinderfeest met allemaal kraampjes en aan iedere kraam kan je een hele leuke activiteit doen met de kinderen. Het, activiteiten. Ja, dus steentjes veilen, kaarsen dompelen, nee, niks kopen en verkopen. Nee, Primeren, nee. je krijgt een pannenkoek. Uh, we gaan een grote poppenkastvoorstelling geven. Ja. Kan ik me daar ook laten grimeren? Ja, absoluut. En een kaartje kost 3,50. En de kinderen die een armbandje hebben, die mogen al gratis naar binnen. Dus u mag gegrimeerd worden ik, bij deze. Ik mag, gegrimeerd ja. want ik heb zo'n geel recreade polsbandje. Ja. Dat hebben alle kinderen om die daar. Nou, de kinderen die uh, twee weken komen, die hebben die gekocht voor 15 euro. Dat is in plaats van de 50 cent die we eerst vroegen, kon je ook. Um, een armbandje kopen zodat je dan nog een beetje sponsort. En twee ja. weken alles mee kan doen. Als er nou in de tweede week nog mensen zijn die toch een armbandje willen kopen. Ja. En zeggen ik wil alleen de tweede week meedoen. Dan kunnen ze voor 10 euro bij de teamleden een bandje kopen. En dan zit een ja. zandekraampje bij je in. En alle activiteiten voor deze week. Ja, ja. ja de activiteit heb je net genoemd. Zandekraampje is dat de afsluiting? Dat is de afsluiting. Dus vrijdagmiddag twee uur gaan wij opruimen en... Uh, Gaan we nog even lekker bij het wapen met z'n allen wat eten? En dan gaan alle teamleden weer naar huis. Hmm. Ja. Het was ooit, uh, kan ik me nog herinneren, wel eens vier weken. En nu is het maar twee weken. Ja, ja als, als je zorgt voor twee weken vrijwilligers nog, dan uh, kunnen we gerust naar vier weken terug. Ja. Volgend jaar willen we misschien weer op drie locaties gaan werken: drie? Ja, centrum, we... zuid en noord? Nee, centrum, noord en Grandorado. Zeg maar Sunparks. Parks, ja. Daar zijn we mee in overleg. Omdat we volgend jaar meer teamleden hebben. Maar die niet meteen vier weken willen laten draaien. Omdat dat jongeren zijn die we in moeten werken. Ja, ja, ja. Maar is het nog wel een stille droom om ooit dat weer van twee weken weer uit te gaan breiden? Heel eerlijk, van mijn kant uit niet. Hmm. Want dat is voor mij vier weken vakantie. Oké. Okay. Het is natuurlijk een behoorlijk uitputtingslag, twee weken lang bezig zijn, organiseren en ja. ook met de kinderen bezig zijn. Ja, absoluut. Nou, ik, ik kan me nog herinneren uit de tijd dat ik wat had met uh, het, het stekkie, dat, dat daar de begeleiders sliepen. Ja, en, klopt. En, en ze slapen nu in de Oranje school en, oh, en daar is wonen nog ze ook. Zo. Ja. En daar wonen en... Uh, ja, het is alles intern. Ja, en Op. dat was inderdaad wat Jaap zei, die vier weken en dan waren ze wel. Uh, Volledig uitgewoond aan tijd. Dat het einde, weet ik hoor. nog wel. Want ik oh, heb jij al vier was er weken gedraaid. Bij jou, jou, jou vroeger, was er ja. Ook ja. En nog vroeger, als je echt uh, die 42 jaar terugkijkt, dan was het uh, zes weken. Oh. En op vier verschillende locaties door het dorp heen. Ja. En... Was het ook nog op het strand? Was er ook nog campingwerk? Okay. Ja. En uh, hadden we zes weken lang zes teamleden per project? Ja. Ja. Je noemde net even sunparks. Uh, zijn daar veel kinderen die willen deelnemen aan, aan jullie actie? Nou, wij denken dat het misschien een handige vervanging is voor twee weken hun uh, vakantieactiviteiten. Dat kost ze natuurlijk heel veel geld. Recrea ja. recreatie is gratis. Ja, dat is zo. En jullie hebben een sponsor erbij? We hebben een sponsor erbij? Nee, nee. Wij hebben gewoon subsidie. En die subsidie is waarschijnlijk gewoon is genoeg voldoende. om... Uh, om ook die activiteit te dekken. Bij als wij geen uh, inkomsten voor gebouwen hoeven te geven, dan ja. hebben wij natuurlijk extra om gewoon ja, ja. te draaien. Ja, ja. Weet je, het, het, de Recreale is een non-profit organisatie. Nee, begrijp ik. Maar dus... als jullie een derde activiteit erbij hebben, gaat het ongetwijfeld wat meer kosten. Ja, maar je krijgt ook weer meer kinderen binnen waarschijnlijk. Oké. Okay, qua inkomsten, tenminste, dat ja. hopen we. En we, we moeten natuurlijk aan de toekomst denken. Deze teamleden zijn nu rond de 3, 4, 25. En, en die zeggen op een gegeven moment van. Nou, voor ons is Rekariade nu als teamlid wel mooi geweest. Ja, en dan ja. moet je weer zoeken. Naar en dan moet andere. je weer dan moet je op dat moment gaan zoeken naar nieuwe. Terwijl als je nu gaat investeren in de jongere generatie van 16, 17. Daar ja. heb je weer een aantal jaar wat aan. Ja, ja dat is zo. Ja, Roy zit al te, te springen op zijn stoel. Die wil ook wel. <lacht> <lacht> Die dacht, hé, hey, 16 jarige bij ja. ja, nou ja, het, ik zag in ieder geval donderdagavond uh, bij het uh, wapen dat het uh, behoorlijk uh, druk was. Dat, ja. Dat was volksdansen. Ja, we hadden donderdag de opening van het poppentheater. Oh ja, ja. En uh, oh. er waren zeker honderd kinderen aanwezig en, uh, en ouders. En vervolgens hebben we, heeft Hilly Janssen voor ons het uh, Recreade poppentheater geopend. Wat vanaf september elke eerste en derde woensdag van de maand geopend zal zijn. En daarmee kan je ook weer proberen of je misschien mensen weer geïnteresseerd zou kunnen krijgen voor het werk wat jullie hier in de zomermaanden doen. Absoluut. En het is gewoon ook leuk dat er een uh, vaste activiteit voor kinderen ook het hele jaar door is nu in Zandvoort. Ja. Ja, dat is nog even voor alle duidelijkheid in het Zandvoortsmuseum. Museum. In het Zandvoortsmuseum Museum hebben wij Poppentheater Recreade geopend. Ja, en, en die is de, nog elke eerste? elke eerste en derde, en derde woensdag, woensdag van de maand om half twee. Half twee. Vanaf september. Is daar toegang? 50, net precies hetzelfde als Recreade: 50, 50 cent per voor... kind. En we hebben een euro per volwassene en die gaat dan naar het museum. Ja, Oké, okay. prima. Ik weet even voldoende. over ja, Rick, nou, we zijn er weer helemaal bijgepraat. Ik wens je in ieder geval voor de laatste week heel veel plezier. En ik zou bijna willen vragen van, uh, aan het eind van de week, wil, wil ik toch wel eens weten wie die mol is. Ja, is goed. <laughs> dus, uh, dat... ja, het is dat ik de zaterdag niet meer ben, maar ik zal het even doormelen aan Nel. En dan uh, kan het bekendgemaakt worden. Ja, Wie de mol is binnen, de... binnen Rick ja. En wat hij uitgevreten heeft. Ja, Precies. Nou, klinkt goed. Ik mail het je. Ja, okay. dankjewel. Dank dan, voor dan, je wel. Dank je wel. Dan, Ik heb ze nog niet gezien vandaag. <lacht> jack was dat. Uh, tien over half. Elf inmiddels geworden. En de dames Koenraad zijn aangeschoven. Nu uh, werd mij ingefluisterd wie de andere is. Joke Koenraad. <lacht> Goedemorgen. En de andere is José Koenraad. En het is een tweeling. Wel twee eigen. Goedemorgen dames. Goedemorgen. Ja, dus Het uh, onderscheid is er uh, wel degelijk. Uh, het gaat over de Engelse première bij de Galerie. Dat klopt. Ja. Uh, nou weet ik niet wat een Engelse première is, wat ik me daarbij moet voorstellen. Nou, het is de première van een Engelse-Britse kunstenaar. Mm -hmm, uh, ja. Zij, uh, is Nicola Duncan. Zij heeft uh, in Engeland al uh, over de jaren heen uh, geëxposeerd, mm -hmm. maar nooit in het buitenland. Ja. Dus voor haar is het een première hier in Zandvoort. Uh, te exposeren. Ja. En uh, ja, voor Zandvoort is het ook een uh, première want uh, zover ik weet uh, zijn er nog geen uh, Engelse of Britse kunstenaars uh, in Zandvoort geweest die geëxposeerd hebben. Ja. Of überhaupt buitenlandse kunstenaars. Ja. Nee, nee, nee. Ja. Toch wel buitenlandse kunstenaars ja. hier in Zandvoort. Ja. Nou, in het Zandvoorts museum hebben uh, we ja, Duitse precies. kunst gehad. Uh, ja, daarom. Een tijdje geleden. Ja. Maar uh, Nicola Duncan, uh, hoe zijn jullie in contact gekomen met haar? Um, wij waren gevraagd voor de Redding Contemporary Art Fair in Londen. Ja, daar hebben we het een paar maanden geleden over gehad. Ja, uh, ja, ja. toen waren we hier ook. Ja. ja, toen waren we hier ook. En toen hebben wij um, op die beurs zelf uh, uh, kennis gemaakt uh, met het werk van Nicola Duncan. En dat is zo aansprekend dat wij op haar af zijn gestapt en we hebben gevraagd... heb je misschien zin om in Stanford te komen exposeren? En daarop heeft ze meteen ja gezegd en uh, dat is voor ons uh, natuurlijk heel leuk maar ook ja. voor Zandvoort ja. het, uh, en dat komen exposeren, waar is dat? dat is uh, bij ons in de galerie uh, in je eigen galerie? Ja. ja. Uh, Gunart Art Gallery in de Noorderstraat uh, in Eind. het centrum Eind. ja, ja, ja, ja. Oké, okay, hoe zou je beschrijven wat, hoe zij werkt? Ze schildert. Ze schildert, uh, um, gebruikt olieverf, maar ze aquareert ook. Ze heeft ook een heel uh, groot aantal aquarellen wat ze meebrengt. Uh, Hele mooie kleuren, bonte kleuren... Uh, wat zij gebruikt zijn uh, scènes van de Theems, maar ze woont aan de Theems. En ja. die scènes die houdt zij vast op opdoek. Um, ze heeft ook veel zeezichten en dat is wel aansprekend voor ons in Zandvoort. Ja. Ja. Daar kunnen we ons helemaal Heel uh, gewild ook. mee identificeren. En, uh, op een aparte manier ook, geschilderd. Dat klopt. Ja, wat, wat is apart met je beschreef het al een beetje als coloristisch, oftewel vrolijke, duidelijke kleur. Ja, en het zijn goede, dikke verfstrepen. Je, je ziet het echt, het zit ook echt op het doek, het is, maar het is vlot geschilderd. Het is niet, niet um, ja, hoe moet je dat zeggen, het is niet helemaal uh, gedetailleerd, maar het is vlot. Het, is, het zit er. Ja. Maar Een toch fofistisch, fauvistisch ja. kan je net uh, omschrijven, okay. Fofistisch Hoe? of impressionistisch ja. of fauvistisch. Im ja. Impr ja. ja, en de, wat, wat wil dat zeggen dat fauvistisch? Dat wil zeggen, nou, het wordt wild en uh, de fauvisten die schilderen op die manier. En ook net zoals de impressionisten uh, een indruk geven van ja. iets zonder ja. te veel in detail te treden. En dat is het kunstzinnige. Het kan dus eigenlijk zo zijn dat als ik voor zo'n doek sta, dat ik er een eigen beeld uh, nog bij. Uh, of is dat niet mogelijk? Nee. nee. Je, je krijgt wel een beeld van hoe iets eruit ziet, maar een, nou, een, een, een, een indruk. Nou kijk het is zo um, Je ziet gewoon de afbeelding Je ziet bijvoorbeeld rotsen ja. aan het strand ja. En je ziet ook die rotsen aan het strand Nou kan je dat op twee manieren weergeven Je kan het of wild en ja. grof, Een beetje grof ja. Of je kan het bijna fotografisch weergeven Nou dat fotografische is weg ja, ja. Je ziet het echt schilderachtig op doek ja, Maar je herkent de rotsen Jopie Koopman is echt heel detailistisch en fotografisch vind ik altijd Nee. Uh, nou Joop Koopman, dat is de beeldhouder die inderdaad bij ons ook uh, gaat nee. exposeren. Nee. Ja, ik bedoel een Joopie andere. Jopie Huisman ah, bedoel jij. Ja, ja, sorry. sorry. Uh, ja, ja. Ik kreeg dat naam de naam Koopman. De ja, want die heeft ook abstracte ja. belthouder. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Nee, maar uh, dat was, Huisman is voor, was voor mij typisch iemand die heel fotografisch schildert. Als je dan het verschil wil duidelijk maken. Ja. En die impressionistisch. Het kan een veegje zijn. Nou, als je van afstand ja. bekijkt. Dat is het. een verhaalt. rots? Ja. En als je van dichtbij kijkt, dat doe ik tenminste, zo simpel doe ik het dan, maar van dichtbij, nou het zijn verfveegjes, wat is dat nou? Ja, uh, dat klopt. Je moet het van een afstand uh, bekijken en dan ja. wordt het beeld uh, duidelijker. Ja. Ja, ja. ja, en dat is het verschil tussen die twee dan. In ieder geval, zij schildert een beetje in profi uh, Impressionistisch. Een heel klein beetje, maar het gaat naar het realistische al toe. Het gaat ja. wel een beetje naar het fotografische toe. En dat maakt het juist zo leuk. Dus je ja. hebt eigenlijk de uh, twee werelden in één schilderij gepakt. En het is heel mooi om te zien. En omdat het zo apart is. En ik heb het hier nog niet gezien. Niet op deze manier uh, van schilderen. Uh, is het juist ook uh, een première voor, voor uh, Zandvoort. En uh, ja, voor de kunstliefhebber. Dus dat is gewoon leuk. Dus zeker de moeite waard om, uh, om ja, dat te komen ja. bekijken. Ja, is... en, en, en hoe staat het ten opzichte van jullie stijl? Of hebben jullie allebei al een verschillende stijl? Ja, we hebben alle twee een totaal verschillende stijl. <laughs> <laughs> uh, die schildert heel faufistisch uh, en, en ook met hele bonte kleuren. Ja. ja En mijn stijl, dat is een abstracte, en tenminste ik maak veel abstracte en ik maak grafitisch. En nou, dat uh, ja. uh, lijn legt ja. tegenover elkaar. Ver uit elkaar niet. Ja. En dan is het wel leuk om dat te completeren met een schilderij zoals nikkelen Duncan natuurlijk. Ja, ja. maar zij geëxpliceert alleen in de een. Alleen. Onze schilderijen zijn niet, oh, te, niet zien. te zien. Nee, of. dit is speciaal op haar geëikt. En uh, haar schilderijen worden wel gecomplementeerd met beelden van uh, Joop Koopman uit, ja. uit Geest. Ja, daar, daar ging ik net even onderuit. Ja. Maar ja. nu we het toch over hebben, Joop Koopman. Uh, dat is een beeldhouwer, begreep ik, uit gesprek met jullie. Ja, hij is een beeldhouwer. Hij is heel succesvol. Hij... Uh, Exploseert uh, door heel Nederland heen um, en uh, hij heeft ons gebeld uh, of uh, wij geïnteresseerd waren. Ik zeg: Nou, ik ben al jaren uh, gek op je beelden, kom maar op. En uh, hij heeft uh, toen meteen uh, ja, gezegd: Nou, dat is goed. Binnen een week was het geregeld en zijn beelden complimenteren gewoon het geheel. De hele galerie uh, wordt daarmee nog. Meer versterkt. We hebben ook net verbouwd dus uh, in de galerie. Dus uh, ja, nu hebben we een heel mooi. Want, uh, ja, de, de beelden zijn ook niet zo uh, realistisch en daarom zal het wel goed passen. Uh, hij maakt uh, vrouwenfiguren, maar dan uh, op een abstracte manier, abstracte beelden. En dat zal uh, denk ik heel goed uh, elkaar versterken, want dat is ook de grap. Een beeldhouwwerk versterkt het, het schilderij en andersom. Ja, dat, wel, dat wil ik ook vragen. Kijken jullie dan ook kritisch naar op een gegeven moment van uh, wat jullie dan in de galerie halen aan, uh, aan schilderijen, of tenminste wat jullie willen exposeren, en dat jullie daarbij ook nog eens de, uh, de beeldhouwer daarbij. Uh, dat is een beetje een compleet uh, verhaal uh, wordt. Ja, zeker. Wij hebben allebei onze eigen favoriete stijl en, mm dat die stijl kunstenaars of kunstwerk, die zoeken wij, met bijpassende inderdaad beeldhouwwerken of andersom? Ja, het moet wel in de lijn van onze galerie liggen. Want als je um, verschillende kunstenaars met verschillende stromingen, met verschillende interesse, naar een galerie haalt... dan kunnen we onze eigen identiteit niet kwijt. Het moet in onze lijn liggen. Moet die, moet die galerie, of ja, het is moeten, maar... Ja. De galerie die jullie bestieren, zeg maar. Je hebt het over identiteit. Ja, dat ja. betekent dus ook dat wat je, zeg maar, je galerie bezoekt... dat dat ook mensen zijn die dus weten wat ze te wachten staat... als ze de galerie van jullie bezoeken. Ja, het, ja hè? qua type, ja. inderdaad, qua type werk wat ze kunnen verwachten. Ja. En dat is veel beter als dat je alles en iedereen uitnodigt. Want we zijn geen winkel, we zijn echt... Uh, kunstenaars die gewoon achter dat, die kunst staan. En... Specifiek voor een bepaalde doel. Ja, ja. ja. Want, uh, dat is, uh, hoe zijn jullie eigenlijk tot dat idee gekomen om dan juist op één ding te richten? Op één specifieke groep mensen? Hoe, hoe, is dat, hoe ontstaat zoiets? Is dat ook een kwestie van hè, met de galerie beginnen en dan kijken van, uh, van wat, uh, wat ligt ons het beste? Of wat... Nou nee, dat, dat niet. Uh... Uh, omdat wij een bepaalde uh, ja, smaak, smaak hebben, hebben ja? Ja, ja. een stijl hebben. Uh, dat sluit gewoon aan. Ja. En, en wij kunnen de, ons daarmee identificeren. Ja. En we kunnen daar ook een beetje meer over vertellen. Ja. En, en de mensen duidelijk maken zo en zo en zo. En ja... Uh, het is niet zo dat we zeggen, nou, dat doen we absoluut niet. Het past, het sluit bij ons aan. Het past gewoon in ons plaatje. En... Gaat het er dan ook om dat, uh, dat je dan op die manier uh, leuk vindt om over je kennis te praten? Dus uh, dat, wat je, dat wat je jezelf dan in verdiept, hè? En, uh, in de kunst, uh, zeg maar, dat je dat dan ook over kan brengen op de mensen die jullie galerie dan bezoeken. Ja, want en daardoor krijg je denk ik volgens mij de wisselwerking. Dat is het. En dat maakt het zo aanstekelijk. Want uh, jezelf als je een hobby hebt en je gaat erover praten, ja. het is jouw hobby, dus je leeft je helemaal in. Ja. En, en ja, dan, dan ga je gewoon uh, bloeien. Ja, hoe groot is uh, jullie uh, groep mensen die de galerie bezoeken? We verwachten. Moet nog een beetje komen. Nou ja, ah. Van wat toezeggingen wat ik al heb gekregen, verwacht ik om bij de twee tot 300 mensen bij de, de opening. Bij de opening. ja. En dan nou, ja, het is goed, best goed. Veel. ja, dat voor de zomerperiode, de dus vakantieperiode is dat een hoop. Dus maar ja, goed, wat er voor de rest dan langs gaat komen. Dat... Ja, want, want ik wilde eigenlijk ook vragen in het licht van wat, wat er dus nu gaat komen. Uh, dan, dat zijn dan ook echt de mensen die dus weten wat uh, met, met, hè, met deze kunstenaar uh, of kunstenares uit Engeland die dan uh, bij jullie gaat exposeren. Daar zijn ze dan al een beetje voorbereid door de mailing die uh, jullie ja, waarschijnlijk al Ja, hadden. de, de PR-machine die is gaan rollen en dat moet ook wel. Ja. En zeker omdat het een, een buitenlands Krijg, ja. is. Krijg je dan ook daar mooie reacties dan op? van, dat hadden jullie uh, veel. moeten doen? Nou, die reacties moeten nog komen op de, op de opening zelf, op de venissage zelf. En uh, nou ja, goed... Uh, het is heel erg leuk, we hebben een, een kennis en die is toevallig um, verbonden met de Florence Pinale en uh, die komt ook, dus ja, ja. Zit, uh, ja er zitten leuke reacties. Ja. Ja. Ja. Maar, ik wil nog even, want ik ben nou gefascineerd door Joop Koopman. Ja. Wat mogen we van hem verwachten? Je zei al, het, uh, het is lichtelijk abstract kan het zijn, het is, het is niet detailistisch, maar wat, wat, wat globale, vrouwenfiguren bijvoorbeeld. Uh, uh, uh, wat voor materiaal gebruikt hij, hoe groot zijn de beelden, uh, ik noem maar wat, wat kun je verwachten als je komt kijken? Nou, het zijn grote beelden uh, en kleine beelden tegelijk. Um, je hebt ze van ongeveer 30 centimeter. We hebben ook een beeld staan en die is uh, 1,60 meter hoog. Ja, geloof ik. Ja, en um, ja, hij gebruikt uh, ja, keramiek. Uh, keramiek, en keramiek en ook uh, klei. Klei. klei. Brons niet? Nee, dat soort geen brons. Geen metalen? Nee. nee, nee. nee echt echt oh. in keramiek, yeah. steen of... Ja, hij, hij bakt uh, tenminste uh, die, uh, zijn... Uh, ...kunstwerken worden gebakken... ...en daarna keramisch bewerkt. Okay. Raku. Ja, Raku. Uh, raku ja. werkt. Dat, ja. uh, dat is uh, dat met... De... Ja. het <laughs> ja, Ja. ja nou, het is mij helemaal uitgelegd uh, dat je dus dat op een hete... Dat is een uh, nog heter dan heet, zeg maar. Dan Precies. wordt het erover geschoven en dan krijg je er een, ja, een beeld uh, bij. Uh, ja, zo een wordt het gemaakt. Mooi, ja. ja, en uh, uh, Als je dat ziet, het is uh, dat, gruwe, uh, dat grove, ruwe uh, uh, beeldhoud uh, gebeuren en dan het Raku eroverheen. Die combinatie maakt het gewoon helemaal Heel leuk en, en mooi. En, uh, ja, het weer is bestendig. Want ze kunnen in de tuin staan ook. Ja, ja. ja. En dat is, met dat, uh, met dat uh, verhaal is dat natuurlijk uh, veel sterker. Uh, ja. Want ja. bij het normale vervaardigen van uh, ja. keramiek. Ja. Ja. Waar, waar, waar het om gaat is de vormen. En die zijn ja. zo apart. Want dat zoeken wij ook kunstenaars die, gewoon, die je nog niet ergens anders hebt gezien. En ja. dat heeft, uh, hebben deze beelden ook... Iedereen die is wel een beetje gebonden aan de een of de andere stijl. Mm, ja. En dit is zo apart. En dat zoeken wij. En dat, uh, dat nou, hebben het wij in gevonden. Jullie zeiden net onze stijlen lopen al behoorlijk uiteen. Ja. En ja. toch voelen jullie allebei dat het zijn werk aansluit bij ja. jullie werk. Ja, dat is ja. heel grappig. Ja. Terwijl jullie werk toch al behoorlijk uiteen Ja, kan. maar kijk, we, uh, hij heeft beelden die bij mij abstracte werken passen. Ja. Jesse ja. uh, schildert onder meer paarden en hij heeft ja. ook abstracte paarden dus het, dat is juist het leuke ja. ervan je kan met zijn beelden echt elke kant op het ja. maakt niet uit wat voor interieur je hebt of wat voor tuin interieur je hebt ja. Het past altijd en omdat het, uh, ja, je moet het gewoon komen kijken. Ja. Ja. Nou, dat is ook de bedoeling. Ja. Want uh, daar, daar wil ik dan ook eigenlijk een beetje naartoe, want uh, ja, het, uh, de premi première, de Engelse première, dat zal zeer spoedig gaan plaatsvinden. Wanneer? 31 juli, ja. om 7 uur. S'avonds? Ja, ja, avonds, ja avonds. In de Noorderstraat. 10. In de Noorderstraat nummer 1. Mm -hmm. ja. Nou, hopen we, hopen we mensen te ontmoeten op de opening. Ja. ja. En we hebben de burgemeester gevraagd of hij het openingswoord wil doen, maar dat ja. moeten we nog even afvragen. Hij was op hij vakantie. Was vakantie op... En, uh, ja. Ja. Ik geloof ja. dat het er wel aan er zijn. Dan, er zijn drie loco's. Er moet er nog een één ja. <laughs> ja, er moet er vast wel een uh, te vinden zijn. Er komt er zo direct één uh, hier naartoe. Dus de eerste loco burgemeester, eigenlijk de loco burgemeester, want dat is uh, de heer Taal. Oh, die uh, ja, die kunnen we misschien strikken. En uh, ja, ja, toerisme is, nou is misschien zijn. ook uh, een onderdeel om het. Het ja, dat, dat dat is een uh, aanvulling. Zo, <lacht> ja. een ja. 8, um, 31 juli dus begint het. Ja, het loopt... of, tot wanneer loopt het? Tot uh, 29 augustus. Uh, okay. Via een kabel ja. op 104.2. Bedankt. En voor ja, jullie ja, op 106.9. Straks meer maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De marechaussee op Schiphol grijpt ook dit jaar de vakantietijd aan om openstaande boetes te innen. Bij de paspoortcontrole wordt gekeken of iemand nog een bekeuring moet betalen. Zo ja, dan moet hij dat meteen doen. Sinds begin deze maand heeft de marechaussee op Schiphol 75.000 euro aan boetes geïnt. Dat is een gemiddeld bedrag vergeleken met voorgaande zomers. Relatief veel mensen vergeten hun paspoort op tijd te vernieuwen en daar komen ze dan op Schiphol achter. Deze maand hebben 750 Nederlanders op de luchthaven een noodpas aangevraagd om alsnog op vakantie te kunnen. Het is ook dit weekend weer druk op Schiphol. Om lange wachtrijen bij de controle te voorkomen zetten Marichose extra mensen in. De Opta verwacht dat de prijs voor kabeltelevisie omlaag gaat... De Telecom Waakhond besloot in 2008 dat er concurrentie op de kabel moet komen. En Tele2 is komende week het eerste bedrijf dat daarvan gebruik gaat maken. Nu is het aanbod nog bijna helemaal in handen van Ziggo en UPC. Tele2 wil voor het analoge televisiepakket 15 euro per maand gaan vragen. Ongeveer 10% minder dan Ziggo en UPC. Ook T-Mobile wil met een kabelaanbod komen. Volgens de Opta is concurrentie op de kabel goed voor de consument. De prijzen gaan omlaag en wie ontevreden is kan straks overstappen naar een andere aanbieder. De hoofdredacteur van het blad Quest, Carlijn van Overbeek, is plotseling overleden. Zij stond zeven jaar geleden aan de wieg van het populair wetenschappelijke maandblad, dat nu een oplage heeft van 200.000. Daarmee is Quest een van de succesvolste tijdschriften van de afgelopen tien jaar. Van Overbeek werd in 2007 uitgeroepen tot hoofdredacteur van het. Een...